4 Mariette Krol in het Noordpoolgebied bij Alaska. Honderden betogers voerden actie in bootjes en kano's. Ze hadden spandoeken bij zich en een aangepaste piratenvlag. Het doodshoofd was vervangen door het logo van Shell. Vrijdag werd ook al op het water gedemonstreerd tegen Shell... toen een boorplatform in Seattle aankwam. De demonstranten zijn bang dat de olieboringen schade aanrichten aan de natuur. Een deel van de kapotte straatlantaarns in de provincie Groningen wordt de komende dag al gerepareerd in plaats van maandag. Sinds donderdagavond wil de straatverlichting in een groot gebied in de provincie overdag niet meer uit. Netbeheerder Enexis gaat 200 schakelklokken vervangen en hoopt daar maandagavond mee klaar te zijn. In de buurt van Rotterdam heeft de politie honderdduizenden ecstasy in beslag genomen. Dat gebeurde afgelopen nacht al bij verschillende doorzoekingen naar rechercheonderzoek, zegt de politie. In totaal zijn vijfhonderdduizend pillen in beslag genomen, tweehonderdduizend daarvan lagen in een auto. Die auto is in beslag genomen, één verdachte is aangehouden. Het Rijksmuseum heeft de Europese Museum van het Jaar Award gewonnen. De belangrijke prijs van de Raad van Europa gaat naar musea die zijn vernieuwd of uitgebreid. Het Rijksmuseum opende in 2013 zijn deuren na een jarenlange renovatie. De jury van de prijs was vooral onder de indruk van de nieuwe indeling van het museum, de adembenemende restauraties van de muurschilderingen en de website van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog bij 5 tot 8 graden. De komende dag zonnige periode met in het noorden een enkele bui. Het blijft flink waaien en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NMU. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de nacht.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 www.zfmzandvoort.nl De zon Oh, yeah. you loved If you find me out All your edges All your perfect imperfections Give your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 I give you